Drie uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Het ijs aan de oppervlakte van Groenland is in recordtijd aan het smelten. Tussen 8 en 12 juli steeg de hoeveelheid smeltend ijs van 40 naar 97 procent, meldt NASA. Het smelt zo snel dat wetenschappers van NASA twijfelden aan de juistheid van de satellietbeelden. In de 30 jaar dat NASA de ijskap van Groenland observeert... is er nog nooit voorgekomen dat het smelten zo snel inzette...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 In een brief aan de Belgische IOC-voorzitter Rogge... schrijven de metaalbonden dat Mital niet in aanmerking mag komen om de fakkel te dragen. Ook omdat in het charter van de Olympische Spelen het principe is opgenomen... dat iedereen sociaal verantwoordelijk moet zijn. De basiliek Sagrada Familia in Barcelona krijgt een Nederlands laagje. Een bedrijf uit Winschoten brengt een coating aan... die de buitenkant van het gebouw moet beschermen. De laag wordt dit jaar nog aangebracht... Door de coating blijven de kleuren en beeldhouwwerken van de Sagrada Familia beter bewaard. Nu worden die onder meer aangetast door de uitlaatgassen van het stadsverkeer in Barcelona. Het weer. Vannacht helder en een graad of 14. Die komen de komende dag opnieuw zonnig. 23 tot 29 graden. Dit was het journaal. WNL. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duik. Op de bel, die blijft in. Te trekken, ik geen terrein verliezen. de nacht van de verliezer ja, nou hier het moment anders gaat veel te vroeg weg en die slang raakt zo'n beetje twee drie monteurs en um, ja dan schreeuw ik zijn uh, binnenbaan en uh, dat uh, op het laatste moment doet hij dat en dan, uh, dan uh, realiseer je uh, redelijk vlot daarna als je scope wel ook die ook die binnenbaan in ziet gaan en je ziet ronde tijd van 27 nog iets dan weet je dat je een uh, enorme fout gemaakt.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 Tot zes uur spreek ik met en over verliezers. We maken de balans van deze sportzomer op met hen. Want zij weten toch het allerbeste. En toen ik dit idee twee maanden geleden bedacht... toen had ik nooit kunnen denken dat we deze zomer al zoveel verloren hadden. Dit uur is er een reportage te horen vanaf Ground Zero. Het museumplein in Amsterdam, daar hadden we moeten staan. Ook legt een zilversmid uit waarom zilver eigenlijk mooier is dan goud. En praat ik over de ondergang van het darten. Maar eerst even terug naar 2003. Centercourt op Wimbledon. John van Lottem speelt fantastisch en staat 6-2 voor tegen de topper Gustavo Querden. John van Lottum is aan service. Goedemorgen John, wat gebeurde er toen? Goedemorgen. Wat gebeurde er toen? Ja, wat gebeurde er toen? Uh, dat was uh, uh, ja, het laatste echte uh, tennismoment uh, van, uh, van mijn carrière. Toen was het eigenlijk, uh, ja, ik beschreef mijn rug dusdanig dat het uh, een einde carrière betekende. Je werd aan je rug behandeld in die wedstrijd, wat dacht je toen? Uh, nou, ik wist al toen ik op het moment dat ik uh, behandeld werd dat het, uh, dat het, dat het, dat het fout zat. Ik uh, hoopte ergens nog dat ik uh, op, uh, op, op, op 60% nog kon, uh, kon doorspelen, want ik, ik voelde echt dat het mijn wedstrijd was en dat ik hem uh, ging pakken. Ook uh, zelfs uh, op, op, op, op 70-80%. Maar uh, ja, ik ging staan om weer te gaan serveren. en uh, toen voelde ik ik kan. Uh, ik kan nog eens een, een, een, een voet voor, voor de andere voet zetten. Dus uh, ja, er was voor mij uh, viel, uh, echt alles in elkaar. Uh, ja, de schitterende wedstrijd, Centercourt in Wimbledon. Dat is, dat is ja, het mekken van tennis. En ik zou daar uh, gewoon een hele mooie, geweldige wedstrijd spelen. En uh, ja, uh, familie zit dan uh, boven, ook nog in de box te kijken. En, ja, en dat uh, was echt uh, niet alleen een anti voor die wedstrijd... maar uh, ja was het gelijk einde carrière. Ja, en dan zie je Gustavo Kwetten en de jaren daarna nog prima tennissen. Hoe kijk je daar dan naar? Uh, nou, ja, je, dan, daar, daar kijk je nog ineens voor naar. Je kijkt dan echt naar jezelf. En uh, het enige is, is wel dat ik... Uh, een jaar daarna, uh, rond diezelfde tijd, liep ik uh, uh, samen met mijn vrouw in, uh, in New York uh, in, uh, in Central Park. Mm -hmm. en, uh, omdat ik uh, een week daarna uh, een zware operatie tegemoet ging. En uh, liep ik Gustave Crichton tegen het lijf in het park. Die uh, zelf met een, een zware heupblessure een zware heupoperatie had uh, ondergaan. En, toen, uh, toen spraken ik elkaar aan zo van, uh, volgens mij hebben we uh, iets verkeerd gedaan. Toen konden jullie in Portjerdamme tegen elkaar misschien? Ja, nee, dat niet hoor. Want ik, uh, wat dat betreft is dat ook een van mijn favoriete spelers geweest. Uh, persoonlijkheden in het tennis. Dus mm -hmm. ik kon wel goed met hem vinden. Um, en uh, vaak ook met hem gedubbeld. Maar uh, ja, nee, dat... Uh, uh, ja, we hebben onszelf gewoon kapot getennist. Ja, en als we nog iets verder teruggaan, nog net voor Wimbledon... toen moest je op Roland Garros ook al met een brancard van het veld. Zag je het toen al aankomen? Nou, dat was wat dat betreft wel echt een, een wake-up call. Want, althans, eh, een wake-up call. Een, een, een, een, een, een ja, bevestiging dat mijn rug gewoon heel erg slecht was. En dat wist ik eigenlijk dat dat jaar al werd heel veel behandeld. En uh, heel veel doktoren. En ik was al een, een paar maanden in München gezeten voor mijn rug. Uh, uh, en... Alleen, toen ik van de bankavond uh, van de baan ging, uh, toen uh, wist ik eigenlijk van, oeh, dit begint nu wel echt heel erg uh, te worden. En ja, toen heb ik een fysiotherapeut me uh, nog op de been gekregen voor Wimmelden. En uh, ja, eigenlijk de, de week voor Wimmelden uh, moest ik ook al opgeven tegen Verdasco uh, mm -hmm. in, in Rosmalen. Dus ja, het zat eraan te komen, maar dat het op die plek en op die manier uh, zou gebeuren, ja, dat was, uh, was heel erg cru. Ja, je carrière wordt helaas gekenmerkt als we nu terugkijken door blessures. Heb je altijd last van je lichaam gehad? Ik heb het altijd wel heel vaak uh, heel veel last gehad van mijn lichaam. Ja, ik uh, was uh, misschien beter gebaat bij uh, uh, de aanpak uh, die, de, die er nu heerst. Uh, uh, wat minder op de baan en uh, wat meer in de kracht vond. Mm -hmm. uh, ik, ben, ik, ben, ik heb natuurlijk heel tenger lichaam altijd gehad, en vanuit bepaalde souplesse kunnen tennissen en uh, uh, ja, Toen de tijd was het gewoon uren maken op de baan. En, uh, en dat, uh, ja, dat, dat moest voldoende zijn. En, uh, uh, ja, ik had gewoon een veel, veel sterkere basis uh, moeten hebben. En ja, dat, dat, is, dat bouw je misschien niet op in het laatste jaar. Maar dat is inderdaad het begin van je carrière. Waarbij uh, ja, je, echt, uh, je, je lichaam een bepaalde basis geeft. Sterkte en kracht. Dat heb ik nooit, uh, nooit zo gedaan. Dus, maar Kijk, met de moderne traintechnieken, zeg jij, dan was het misschien anders gelopen. Ja, dat was zeker anders gelopen. En uh, als ik uh, toen de tijd, uh, waar ik uh, na mijn uh, operatie mee in contact ben gekomen, heen kraaien of misschien uh, in het begin van mijn carrière was tegengekomen, dan, uh, dan uh, had ik het nog een uh, minimaal vijf, zes jaar langer door kunnen tennissen. Dat is toch pijnlijk? Ja, dat is wel pijnlijk. Uh, ik ben, uh, officieel ben ik op mijn 28ste ben ik, uh, gestopt en... Uh, uh, dus dat is, ja, dat is veel te vroeg. Dat zijn juist uh, de jaren van 26 tot 30 waarbij uh, je ja, gewoon eigenlijk uh, gaat pieken. En, uh, met name ik, ik. Ik ben wat later uh, zeggen, volwassen geworden op mm -hmm. de baan. En, uh, ja, ik zat gewoon toen uh, heel goed in mijn vel. Uh, ik was goed aan tennis. Ik had de juiste coach. Uh, en uh, ja, wat dat betreft uh, uh, had ik daar nog niet het maximale uit mijn tennis gehaald. Heb je nog steeds last van je lichaam? Ja, ja, ja, uiteindelijk is mijn, uh, is mijn rug helemaal vastgeschroefd met, uh, met, met, uh, ja, met pinnen en schroeven en, uh, en uh, wervels die aan elkaar zijn gezet. Uh, dus dat is uh, dus, uh, uh, ik moet toch echt wel letten dat ik uh, dat ik gewoon mijn oefeningen blijf doen en uh, uh, ja, een bepaalde discipline hou daarin. Dus uh, aan de andere kant is het ook weer een voordeel, want dan blijf je wat fitter. Maar uh, uh, ja, ik, ik, ik zal de rest van mijn leven daar wel aandacht uh, aan moeten blijven besteden. Is tennis in die zin een zwaardere sport dan andere sporten? Ja, dat weet ik niet. Kijk, wij hebben natuurlijk geen fysiek contact, uh, bijvoorbeeld voetbal en uh, ja, nou ja, de, de vechtsporten die hebben dat natuurlijk. Uh, maar ja, het is natuurlijk, uh, je bent het hele jaar bezig en uh, op allerlei verschillende ondergronden. Uh, uh, met ook nog heel veel jetlags. Uh, dus wat dat betreft uh, wordt er heel veel gevaar van het lichaam. Uh, als je ziet wat voor tennissers ze nu spelen. zijn allemaal allround atleten. Mm -hmm. Die toch ook allemaal echt uh, vaak geblesseerd raken. Kijk ja, maar naar uh, Raphaël Badal. Die, uh, die, uh, nou ja, ik bedoel, uh, een sterkere tennisser heb je niet. Die mm -hmm. loopt ook gewoon heel vaak tegen blessures aan. De enige echte die, die, die, die hij bijna nooit tegen blessures aanloopt, is Federer. Uh, is, is, is, is We dus, hebben hem pas naar, benen benen naar binnen zien gaan. Hè? We ja. hebben hem even naar binnen zien gaan. Dat was toch heel bijzonder. Ja. Nou, dat, dat, nou ja, Moenaren, daar heb je het over. Uh, uh, ja, Nadal die zie je met al die bandages en tape en, uh, en dat is ook echt een fysieke tennis. Hè. Dus die vraagt hij wat meer van zijn lichaam. Maar Greder uh, ja, is wat dat betreft echt een uitzondering. Maar ja, die vergeleken met uh, ja, het, de normale tennissen, die, uh, die speelt ook veel minder toernooien. En, uh, en die heeft ook veel meer rustmomenten. Dus je kan echt toeleven een aantal weken na, na, na een reeks van twee, twee toernooien, twee, drie toernooien en dan weer... Twee, drie weken of rusten, trainen, opbouwen, herstellen. Uh, omdat hij gewoon uh, de toernooi die hij speelt, die wint hij. En daar heeft hij genoeg aan, punten En wij moesten gewoon van januari tot januari... Uh, ja, je punten sprokkelen over, over de wereld. Dat is een pijnlijke conclusie. Maar deze nacht heet de nacht van de verliezer. Voel jij je een verliezer in de sport? Oeh, ik voel me um, een, geen verliezer in de sport. Uh, ik voel wel een... Uh, dat voel ik zeker... Een bepaald uh, litteken van wat als. En uh, had ik nog maar een, uh, een bepaald gemis. Uh, ja, een, een, een ja, niet afgesloten hoofdstuk. Dus dat ja het doet nog wel pijn. Ja. Vierde ronde op Wimbledon gehaald. Je bent nummer 62 van de wereld geweest. Je mag er ook trots op zijn, toch? Daar, daar mag ik ook trots op zijn. Maar ja, je bent uh, kritisch en, uh, en, uh, en je, als, je, als, je, als je realistisch bent en uh, zelfkennis dan uh, ja, kan ik voor mezelf concluderen dat ik het niet het maximale uit mijn carrière heb gehaald. Dus, en dat is wel een constatering die uh, ja, die ik pijnlijk is. Uh, maar ja, waarbij, uh, dat, uh, Althans, dat probeer ik uh, in mijn volgende carrière wel, uh, wel te doen en dat is iets wat ik dan uh, daarvan meeneem. En dat gaat je voor de win toch? Want wat doe je nu? Ik, uh, ik werk nu uh, bij, de, bij de Eredivisie. Ik, uh, ik doe uh, de sponsoring uh, bij, uh, bij de Eredivisie. Succes ermee nog en een hele fijne sportzomer verder. Dankjewel. Bedankt Dank voor je tijd. Ja hoor, Ja, Dat was John van Lottem in de nacht van de verliezer. We zijn er nog tot zes uur met Zometeen. Dit jaar begon er eigenlijk mee met een groot verlies voor de Nederlandse sport. Je zou zeggen het EK was een heel groot verlies. De Tour de France was een heel groot verlies. Nou, zoals het jaar begon, u bent het misschien weer vergeten. Dat was helemaal pijnlijk voor alle Nederlandse sportfans. En ieder nummer dat we draaien in dit programma De Nacht van de Verliezen... dragen we op aan een En De UEFA van het voetballen doet er veel aan om in de voetballerij... discriminatie te verminderen en respect te verhogen. Individuele spelers hebben er soms lak aan. Neem nou Luis Suarez. Hij vindt het doodnormaal om een Manchester United-speler Evra racistisch te beledigen. De -e auto ziet wordt voor acht wedstrijden geschorst. Toch heeft hij zijn lesje niet geleerd. Hij geeft geen hand meer aan Evra. Toen besloot ploegmaat van Evra, Ferdinand Suarez, geen hand te geven. Tijd voor zalvende muziek. Michael Jackson, black or white. Oh, De de woorden voor Luis Suarez. Black all right van Michael Jackson uit 1991 bij de Nacht van de Verliezen. En net teesde ik het al even. Ik zei, er is een groot verlies geweest voor de Nederlandse sport begin dit jaar. Misschien zit u nog steeds op te denken wat dat nou eigenlijk zou kunnen zijn. Ja, het is lastig voor te stellen nu het in Nederland eindelijk weer lekker weer is. Maar precies een half jaar geleden heerste in Nederland de koorts. Alweer jaren geleden werd de Elfstedentocht gereden in 1997 om precies te zijn. Toch leek dit jaar met ruim twee weken diepe vorst... Het uitgelezen moment om die bijna 200 kilometer langdurende tocht te houden. Aan de telefoon, Immy Jongman van de Koninklijke Vereniging, eh, Vereniging de Nederlandse Elfsteden. Immy, goeiemorgen. Goeiemorgen. Toch een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking gelooft er in dit jaar, hè? Nee, wij geloven er elk jaar weer in. Maar ja. kon het dan echt niet? Nee, het kon echt niet. Nee, als, als het had gekund, hadden we het gedaan. Maar het kon gewoon echt niet. Nee. En op tv, nee. iedereen zei het, Ebben Wennemar zei het zelfs. Dus dat is toch een expert? Um, nou ja, goed, ik, zonder heel erg eigenwijs te zijn... denk ik dat wij uiteindelijk um, als bestuur samen met onze jonghoofden, degene zijn die dat gaan beslissen. En uh, het, het kon gewoon echt niet. Het, het, er lag gewoon echt niet genoeg ijs. En als okay, het met, met dit jaar, met de kou van dit jaar... en dan al nog de, he, het broeikaseffect, global warming... Ja. als het nu al niet lukt, wanneer dan wel? Nou, kijk, weet je, wij um, een Elfstedentocht je in een extreem jaar... Qua weer. En, en het weer wordt steeds extremer. Um, dus wat, wat dat betreft uh, zou het nog heel goed kunnen. Um, ja, wanneer wel. Um, weet je, de sneeuw heeft niet geholpen. Uh, als er een heel dun laagje ijs ligt en daar komt sneeuw op... Uh, dan bevordert dat niet de ijsgroei. Dus eigenlijk zouden we gewoon een ontzettende koude winter moeten hebben. Uh, niet al te veel wind. Uh, vooral geen sneeuw. Um, strak blauwe, vrieslucht. Uh, dat, dat, dat beeld, dat zou je moeten hebben. En, en, en ja, dan komen we een heel eind. Tegenwoordig hebben ze bij Wimbledon een Court overdekt. Er zijn plannen om in Nederland een berg te bouwen om hier de Tour de France naartoe te halen. Moeten we dat ijs misschien niet een beetje manipuleren? Uh, overdekken of uh, helpen. Nou, bijvoorbeeld, of, uh... Uh, we hebben een hele mooie baan liggen in Flevoland ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, ik denk dat dat dat elfsteden toch niet meer elfsteden toch is als we 200 kilometer overdekt uh, maken. Nee, het, het, is, het is een bijzondere tocht um, en het kan alleen geschaatst worden als we inderdaad een hele strenge winter hebben... waarin alle omstandigheden voor een Elfstedentocht uh, geschikt zijn. En daarom vindt hij ook zo weinig plaats, omdat het gewoon een hele bijzondere tocht is. En dat moet hij eigenlijk ook gewoon blijven. Dus, dus het, het enige wat wij doen is zo nu en dan een ijstransplantatie. Dus uh, als, als, als het bijna kan en het is bijna zover, dan, dan willen we dat nog wel eens doen. Maar daar houden we het ook bij. Andere dingen doen we gewoon echt niet. Het moet gewoon echt door het weer kunnen. Mag ik u een gekke, misschien, misschien wat uh, brutale vraag stellen. Tot wanneer bent u uh, verbonden aan de vereniging? <laughs> is, ja, ik hoop dat er een Elfstedentocht komt. Maar er zijn, er zijn voorzitters die nooit een Elfstedentocht hebben meegemaakt. Um, en er zijn um, bestuursleden die nooit een Elfstedentocht hebben meegemaakt. Uh, en ik hoop, ik hoop heel erg dat ik uh, zo lang mag blijven zitten... Tot, tot er een Elfstedentocht komt. En er is natuurlijk nog nooit een vrouwelijke voorzitter geweest. Nee, maar ik ben ook geen voorzitter, hè? Nee, dat bedoel ik. Maar uh, misschien nee. heeft u de nah, ambitie? Nee, ik, nee, nee. Ja, god. Kijk, onze voorzitter zit nog maar net. Dus ik denk dat die even blijft zitten. Um, uh, sowieso hebben we weinig... Er we zijn binnen het bestuur maar twee uh, vrouwelijke bestuursleden. Um, en mijn voorgangster in het bestuur was de eerste vrouw in het bestuur. En dat in 100 jaar. Dus, um, nou, ik ja. hoor hier toch wel een beetje de ambitie, hoor. <laughs> Uh, ik, ik heb de ambitie niet, maar ik geloof dat er zeker vrouwen zijn die de ambitie hebben om voorzitter te worden. Ja. Gooi, gooi ja. maar even één keer uit. Eén keer, Ed Kieran. Ik kan het niet. Ja, uh, Ik weet ook niet of, of, of, we, of we die kreet weer gaan. Ja? Ik zou het voor een andere kreten. Wel, voor welke kreet zou u nou gaan? We zitten nu midden in de zomer. <laughs> Iedereen is het in de winter weer vergeten. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik weet het niet. Ik, ik weet dat onze voorzitter uh, daarover nagedacht heeft natuurlijk deze winter. Uh, net als over heel veel andere dingen, maar er, er is niemand die het weet. Maar u zelf? Niet iets, iets leuks bedacht, gewoon, stiekem? Nee, nee, yeah. nee. Volgens mij moeten we het gewoon houden zoals wij, zoals wij gewoon in Friesland zijn als van jongens gaan schaatsen. En, um, Wat zou dat krant, zijn? Uh, Wat zou dat zijn in het Fries? In het, uh, uh, we zullen Nou, ik hoor het wel hoor. Ik, uh... ja, ja, je zit er wel in, hè? Ja. ja, zeker. Nee, absoluut. Ik zit hier in een studiootje. het is toch s'nachts. Maar ik, ik, ik hoor het u wel zeggen. Ik geef het ja, een jaartje ja. of vijf à 10 U ja. bent net tot voorzitter benoemd en dan kunnen we hem gaan rijden. Zien. We zullen zien. Ik had het weer eerder een elf toch krijgen dan dat. Ik hoop, wij hopen heel erg op volgend jaar. Het, het zou nu toch eindelijk gewoon zover moeten zijn. Schatten wij in. Ik houd uw telefoonnummer sowieso uh, opgeslagen ja, in mijn telefoon. Doen. Want dat ja. zou nog eens een heel belangrijke kunnen worden. Want zomaar in de winter kan u ineens de baas van heel Nederland zijn. Um, nou, ja. Nou, we houden in ieder geval contact. Laten we dat afspreken. Laten we dat afspreken. Heel veel succes. Wat doet de woordvoerder van de? <laughs> de nou ja, wat zeg ik? Bestuurslid van de Friese elfsteden eigenlijk op een ja, zonnige woensdag, het, 25 juli. Uh, die heeft gewoon een eigen bedrijf en organiseert evenementen en is bezig uh, om uh, te zorgen dat de culturele hoofdstad van 2018 wordt, bijvoorbeeld. En um, het bestuurslidmaatschap van een vereniging is uh, vrijwilligerswerk. Dat doen wij erbij. <laughs> Succes met die bezigheden dan vandaag. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Dankjewel, dankjewel. Dag. Oké, okay, tot ziens woordvoerder Koninklijke Vereniging, de Friese Elfsteden, moet ik natuurlijk zeggen. Immy Jongman. En ik denk toch. En ik kijk even achter me naar Lucas. Dat is dan bij deze eventjes mijn site. Ik denk dat zij de ambitie wel heeft om het ooit een keer te zeggen. Hoor. Gewoon Ed Guidon of uh, we gaan uh, schaatsen. Mij ook, ja. Ik hoorde stiekem, stiekem zo'n verlangen. En tot die tijd zijn wij de verliezers. Want we hebben geen Elfstedentocht. En dat past allemaal in de nacht van de verliezer. Lucas Bateau is hier te gast. Die hoorde u zojuist uh, praten. Maar hij kan ook heel goed zingen. Dat gaat hij nu doen in een liedje dat hij zojuist heeft betiteld als zijnde dance. Eigenlijk heet het anders, maar nu gaat hij spelen dance. Van Lucas Batou, bij Radio 1. We'll okay. be En doordansen. Want zo heet die dance van Lucas Bateau. Zo meteen leren we hem beter kennen. En hij gaat nog een nummer spelen. Speciaal voor de nacht van de verliezen. En als het over verliezen gaat. Zo meteen gaan we ook nog eventjes bellen. Met iemand die alles weet van de Sport. Want daar werd veel door Nederlanders in gewonnen. En volgens mij wordt dat nog steeds. Maar het is voor mij en voor veel andere Nederlanders van de radar verdwenen. En straks horen we van Ed van der Veer van Eurosport. Hoe dat kan. En met al dat verliezen wil ik ook even een positieve noot. Want spreken is zilver, zwijgen is goud, een winnaar is een goudhaantje, een mooie zanger heeft een gouden strot. In Londen gaan we op zoek naar gouden plakken, maar waarom eigenlijk? Want het is voor de verliezer toch eigenlijk net zo mooi. Ik vind zilver namelijk net zo mooi als goud. En ik heb zo'n vermoeden dat zilverhandelaar Anne Herens van Herens en Herens uit Schoonhoven dat wel met me eens is. Goedemorgen Anne. Goedemorgen. Laten we beginnen met wat is nou precies het verschil tussen zilver en goud? Ja, eigenlijk is er best wel veel verschil en Het is natuurlijk uh, allebei gewoon een, een grondstof. En uh, met een best wel verschil in, uh, in eigenschappen. Dus ja, wat is het verschil? Uh, zelfs wat het verschil tussen ijzer en, en, uh, en goud, uh, kan je zeggen dat het verschil is met zilver en goud. Maar wat is er zo mooi aan zilver? Ja, voor, voor een goudsmid kan je ook wel zeggen, of een goudsmid en een zilversmid, kan je die allebei met goud en zilver te maken krijgen. Uh, ik vind het ook wel eigenschappen die, uh, die heel fijn zijn. Zo is het uh, heel, heel zacht om te bewerken uh, relatief. Dus je kan er heel veel dingen mee doen die je bijvoorbeeld in goud niet zou kunnen doen. En ja, als je het ziet en het is mooi afgewerkt, dan, uh, dan ziet het wel gewoon, uh, het reflecteert heel erg mooi. En uh, ja, de kleur is gewoon prachtig. En toch begrijp jij het wel dat de nummer één goud krijgt? Uh, ja, ik begrijp het wel. Omdat uh, goud ook bepaalde eigenschappen uh, heeft. die weer uh, ten opzichte van zilver misschien heel handig kunnen zijn. Um, je moet er ook van houden. Hoe vaak hoor je niet dat er mensen zijn die zeggen: van nou, de goud, uh, daar, daar hou ik uh, een stuk minder van. Maar qua waarde is het natuurlijk een stuk meer waard. Dus misschien is het daarom ook logisch dat de winnaar het goud krijgt en de, en de tweede het zilver. En brons, hoe zit het met brons? Brons kan ik hier niet zo heel veel over vertellen, want het is geen edelmetaal. Maar ja, het is logisch dat dat natuurlijk uh, na het zilver en goud pas uh, komt kijken. En die medailles, zijn die niet een beetje saai? Je zegt het altijd, het is ook fijn spul. Heb je niet een mooi voorstel voor een ander attribuut dat we aan de winnaar zouden kunnen geven? Um, ja, qua, qua sieraad of iets zou het natuurlijk van alles kunnen zijn. Maar wat je bij sport natuurlijk veel ziet is dat het ook een beetje handig moet zijn. Het moet, uh, zelfs als je bijvoorbeeld een wat grotere pak voor je sport nodig hebt... over je schouder heen kunnen en in het zicht zijn. Dus vandaar dat er waarschijnlijk zilveren medaille gekozen wordt. Dat is ook heel traditioneel, dus ik denk dat ze het er gewoon graag in houden. We gaan toch wel wat medailles binnenslepen, binnen denk ik, de komende, de komende spelen. Stel nou dat ik zo'n zo zilveren medaille achterover druk. Wat zou die doen op de handel? Uh, ik denk dat je hem uh, beter als, uh, als uh, uh, hoe zeg je dat, uh, verzamelstuk uh, ergens aan de man kan brengen uh, dan de zilverwaarde. Dat is in verhouding met goud, uh, ja, staat eigenlijk niet bij elkaar in verhouding. Maar uh, ik denk voor de verzamelaar, dan, dan krijg je ervoor wat een gek voor wil geven. Anne Heres van Heres en Heres uit de Zilverstad. Schoon over, dankjewel. Graag gedaan. En nu bij mij aangeschoven voor het Nieuwsminuutje, Jaap van Zessen. Het Nieuwsminuutje. Op het Indonesische eiland Simiolu ten westen van Sumatra is een aardbeving van 6,6 op de schaal van Richter gemeten. De aardbeving heeft een diepte van 45 kilometer. Er is nog geen waarschuwing voor een tsunami. En in het kader van de Nacht van de Verliezer, ondanks dat Apple een winst van 8,8% boekte, reageerden beleggers teleurgesteld op dit bericht. Het bedrijf realiseerde een omzet van 35 miljard. Maar in de zogenaamde nabeurshandel vloor het aandeel Apple 4%. En een ander bericht van iemand die iets verloren heeft. Dat gaat over Ajax. Volgens de Telegraaf is Ajax erin geslaagd Dario Tsvitanits te verkopen aan Olympic Nice. De dure kracht was het afgelopen half jaar uitgeleend aan het Argentijnse Boca Juniors. En mocht vertrekken van trainer Frank de Boer. Mark Overmars heeft volgens de krant een mondeling akkoord bereikt. En tot zover. Het nieuwsminuutje. WMF. de Volgende mogelijkheid: Kom en Van de verliezer. 180. Iedereen weet waar ik het over heb als ik die term bezig. Maar twintig jaar geleden was dat toch echt wel anders. Eind vorige eeuw zat Nederland opeens aan de buis gekluisterd... als professionele pijltjeswerpers Raymond van Barneveld, Koostom P... en Vincent van der Voort hun wedstrijden gooiden. Tegenwoordig is dat wel anders. Ed van der Veer is doodcommentator van Eurosport... en was zelfs een tijdje manager van Raymond van Barneveld. Ed, goedemorgen. Goedemorgen, Diederik. Ed, waar is het misgegaan? Ja, misgegaan uh, bij Eurosport niet. Want wij zijn er nog uh, heel veel uh, uh, uit als het gaat om uh, de leegzijd, voorheen, uh, de embassy. Maar uh, het, is, uh, het zijn andere tijden. Het is niet meer de heid die het was. En uh, ja, waar ligt dat aan? Dat, ik denk dat er verschillende factoren zijn. Uh, kijk, Daarts is altijd gedomineerd door, uh, door de Britten, de Engelstaligen. En toen was er die Hagen -Nees die uh, de economie... Doorbrak eind jaren negentig, twee keer achter elkaar wereldkampioen werd. Dat vonden wij natuurlijk uh, geweldig. Een, uh, een wereldkampioen darts, een sport die wij niet gewend waren. Veel spanning, drama en sfeer. Uh, half Nederland achter de buis gekluisterd een hampje en een drankje. Mm -hmm. En daar heeft SW6 toen heel handig op ingespeeld. En zodoende werden wij opgevoed met uh, wat toen nog de embassy heette, in de eerste week van januari, hè, vanaf de eerste ronde. Een week lang darts met een, uh, met een Nederlander als, uh, als favoriet. Zo waren we dat gewend. En dat is uh, heel lang goed gegaan, tot de belangstelling wat, uh, wat afnam bij het grote publiek. En ik denk dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat darts niet echt in onze cultuur zit gebakken... zoals dat wel het geval is bij, uh, bij de Engelsen, dus aan de andere kant van de Noordzee. Mm -hmm. Als ik een voorbeeld mag geven... Ja. Kijk, wij hebben uh, in 2003 tot en met 2006, meen ik, hebben we in Nederland ook grote toernooien gehad. Maar er kwam nauwelijks publiek op af. En als je kijkt in Engeland, dan hebben ze uh, bij de PDC... dat is een, uh, dat is een andere bond. Ja, ja, precies, want dat is even iets waar ik op in wil gaan. Heet. Want op een gegeven moment hadden we uh, een, een aantal keren een wereldkampioen gehad. Voor, he, wat vonden wij dan? Want die had de embassy gewonnen. Dat was voor ons dan uh, van Barneveld. En toen bleek er ineens nog heel veel andere hele goede darts te zijn. Die zaten bij een andere bond. En daar kon je officieel wereldkampioen worden. Hoe zit dat nou? Nou, de, de, kijk, de... Het toernooi waar wij mee zijn opgevoed, hè, die eerste week van januari... Hè, vanaf de eerste Londen waar iedereen voor ging zitten, mm -hmm. um, dat was uh, de BDO. Ja. Dat was het, het wereldkampioenschap, het officieuze wereldkampioenschap van de BDO, de British Darts Organization. En uh, daar is Raymond van Manneveld vier keer wereldkampioen geworden. Maar die is overgestapt. Uh, en dat had vooral te maken met het feit dat als je professional wil zijn... als je een beetje geld wil verdienen in fulltime... Ja, Dan heeft het niet zoveel zin om, uh, om bij de BDO te blijven. Uh, omdat je eigenlijk maar één toernooi hebben waar je uh, een beetje geld kunt verdienen. En dat is dus dat wereldkampioenschap. Terwijl de PDC, en dat is de tegenhanger van de BDO, dus dat is de andere bond. Ja. Ook haat en neid tussen elkaar. Uh, ja, die hebben legio toernooien waar je uh, als winnaar uh, 100.000 pond kunt verdienen. Het wereldkampioenschap zelfs 200.000 pond. Maar zo zijn er heel veel toernooien waarin je uh, zelfs als uh, finalist of als halve finalist ja, een hele goede boterham kunt verdienen. En dat is niet het geval bij de, bij de BDO. En, en dat is de reden geweest voor Van Barneveld, maar later ook uh, Vincent van der Voort, Koostom P, Jelle Klaas en Michael van Gerwen, om over te stappen naar de PDC. Die jongens willen graag fulltime uh, uh, dus willen fulltime professional zijn. Ja, dat lukt niet bij de BDO. Want dan moet je echt die niet pakken. En anders dan, uh, uh, uh, ja, dan, dan kost het geld. Ja, en toch, nu zien we die wedstrijden ook nauwelijks op tv. Als ik s'avonds uh, alle netten doorzet, dan zie ik uh, op vijf netten poken, maar ik zie nergens dorten. Nee, klopt. Um, ja, dat heeft... Ik wilde net vertellen over de cultuur, hè, dat, het, dat het bij ons niet zo zit ingebakken als bij de Engelsen. Als je gaat kijken bij, uh, bij de PDC, dus die andere bond, mm -hmm. ja, die, die, die organiseren toernooien. Bijvoorbeeld de Premier League, dat is 14 weken lang, is dat uh, op donderdagavond vier potjes daar. Er komen 8000 mensen op af. En dat, dat, dat zit gewoon in het bloed en uh, bij ons minder. En op, wij waren zo gewend uh, de embassy te volgen dat in 2007 was Raymond van Barneveld niet langer van de partij. En iedereen zat voor de buis van wanneer komt Raymond van Barneveld? Al het Nederland wist niet eens dat hij was overgestapt naar, naar die andere bond. Maar sw 6 hield uh, toen nog een beetje vast aan dat format van, van de embassy, dat mm -hmm. inmiddels dus de leegzaamheid uh, even. Uh, uh, maar Raymond van Barneveld uh, uh, speelde bij de PDC. Sterker nog, op het moment dat in 2007 uh, de, de leeftijd begon, ja. was Raymond van Barneveld net wereldkampioen geworden bij de PDC. Nou, dat heeft, hebben heel veel mensen niet meegekregen. SB6 heeft al de finale uitgezonden. Uh, maar, maar de rest van het toernooi, hè, de gang naar de finale, dat ja. heeft Nederland uh, niet meegekregen. Dus. dus het zat gewoon bij ons in ons systeem dat we de leekstijd volgden in de eerste week van januari. Ja, en daar kwam eigenlijk een einde aan omdat al die spelers uh, overstapten naar, naar de PDC. En maar het de gekke is de... dat we... Ja? ja de, de laatste opleving van het darter, die vond plaats toen de jonge Jelle Klaassen ineens van Raymond van Barneveld won. Maar waar is Jelle Klaassen tegenwoordig? Jelle ja, Klaassen die speelt dus ook nu bij de PDC. En uh, uh, kijk, SBS 6... ...heeft het darts groot gemaakt in Nederland als het gaat om, om de mogelijkheid om dat allemaal op televisie te volgen. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat het minder is geworden. Toen En dat is in mijn mening, ik weet niet precies de kijkcijfers, maar op het moment dat de belangstelling wat afnam... ...ging, ging SBC's samenvatting uit, uitzenden. Het is, het is zelfs een keer gebeurd dat ze een, een zinderende partij... Uh, uh, live afbraken uh, om, omdat ze een serie moesten instarten uh, prima programmering daar heb ik respect voor alleen ja, als mensen niet meer de zekerheid hebben de garantie dat ze de, de, de climax meekrijgen van een partij dan gaan ze afhaken, dan blijven ze er niet meer voor thuis mm -hmm. dat is ook gebeurd dus heel langzaamaan is dat steeds minder en, uh, en, en minder geworden uh, nou, toen heeft uh, 6 Manager het nog proberen te redden door toch wat van de PDC uit te zenden. Maar ook dat is niet gelukt. En inmiddels heeft RTL 7 nu de hand van opgepakt, want die steden wel redelijk veel aandacht aan de grote vernooien. Maar of oude tijden herleven, dat, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Is er nog een redding mogelijk, denk je? Ik, ik weet het niet. Ik, ik denk het niet. Ik denk dat, dat uh, het, was, het was. natuurlijk eind jaren 90 was het nieuw, wat ik al vertelde, uh, voor het eerste Nederlander die... Uh, ...die de, de gewoonte doorbrak en, uh, en, en wereldkamp noemen uh, werd, daar, daar wil je mee identificeren en dat vinden we geweldig. En ik denk dat het nu, uh, uh, nee, ik denk niet dat, uh, dat het terugkomt zoals het was. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. En dat begin januari, dat wordt bij jullie toch wel uitgezonden, dat toernooi en de uh, sint De uh, uh, besteedt gewoon weer aandacht aan, uh, aan de leek en het grappige is dat uh, uh, Raymond van Barneveld is, is ooit, eh, voor de eerste keer, maar dat heeft hij dan, dan nog, daarna nog drie keer gehaald. Dus hij is uh -huh. in totaal vier keer wereldkampioen geworden bij de BDO. Op dit moment hebben we uh, weer een, uh, een wereldkampioen bij de BDO. Maar dat weet drie kwart Nederland niet, denk ik, als het niet meer is. En dat is Christian Kist. En daar heb jij commentaar zitten geven. Ja. Christian, heb jij dat gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Waar komt hij vandaan? Dat jij niet Wat doet geweest? hij? Ja, dan zul je toch wel vragen op de sport moeten afstemmen. Nee, maar waar, waar komt hij vandaan? Wat doet hij? Wat is het voor jongen? Uh, nou ja, voor mij was dat, dat ook een grote onbekende. Want uh, hij was niet eens, uh, meen ik, geplaatst voor, de, voor, het, uh, voor het toernooi. Dus die jongen was voor mij ook uh, toen de, de grote onbekende. Maar uh, speelde... Ja, ik... Het was een beetje een vu als, als je kijkt naar het optreden van Jelle Klaas in 2006. Ja. Dat, dat was ook niet echt een verwachtingspatroon. En die had de week van zijn leven. En dat werd eigenlijk afgelopen uh, leeftijd werd, uh, werd dat herhaald door, door Christian Kist. En, uh, en schakelde de ene naar de, grote, naar de andere grote speler uit. Dus die nog bij de BDO spelen. het zijn nog steeds wel, uh, wel bekende jongens hoor, die, uh, die daar spelen, zoals mm -hmm. als Martin Adams en andere spelers. Ted Henky, overigens, die is wel overgestapt nu naar de PC, maar heeft nog niet veel laten zien. Maar nou, we hebben dus een Nederlandse wereldkampioen. En dat, uh, veel mensen weten dat niet eens. Wordt dus je... Dat hoe Raymond van Barneveld was, dat is nu Christian Kist. Maar ja, hij krijgt niet uh, de aandacht die, uh, die Raymond van Barneveld toen wel kreeg. Hoeven we geen medelijden te hebben met onze oude helden? Het is niet zo dat Koos P inmiddels weer uh, uh, in de tram zit... en dat uh, Jelle Klaas de vakken vult? Nou, nou medelijden uh, zeker niet. De jongens hebben mooie dingen meegemaakt. Maar het is wel zo dat als je bij de PDC speelt... dan moet je dus uh, altijd naar Engeland of, of, of Schotland of Ierland... Uh, en die jongens moeten al die, uh, die kosten zelf betalen. Hè? Dus, dus reis- en verblijfkosten, dat komt allemaal voor eigen rekening. En dat moet je dan terugverdienen met prijzengeld. Maar ja, dat, dan is een eerste of tweede ronde vaak niet genoeg. Dan moet je toch wat verder in het toernooi komen, wil je wat, uh, wat geld verdienen... Dus die jongens hebben het niet altijd even makkelijk. En op het moment dat er ook weer minder aandacht wordt besteed aan baas op televisie... ...betekent dat ook minder sponsorinkomsten. Mm -hmm. Dus dan hebben ze het niet zo makkelijk. Nou, medelijden hoeft niet, maar uh, uh, het is ook niet zo dat uh, dat het allemaal vanzelf gaat. Zeker niet. Dus, uh, dus je zult toch moeten presteren om, uh, om je als uh, professional te kunnen handhaven. Nou, het is nu midden in de zomer, maar als het weer januari is, dan stemmen we af op Eurosport. En dan horen we jouw commentaar in ieder geval. En dan zien we hopelijk Christian Kist opnieuw wereldkampioen worden op de leekzijde. Het lijkt me een goed plan. Dankjewel Ed van der Veer. Oké, okay, graag gedaan. Christian Kist, we gaan die naam echt even onthouden. Je luistert naar De Nacht van de Verliezer. Tot zes uur praten we met en over verliezers van deze sportzomer. En tot vier uur hebben we live muziek van Lucas Bateau. En dan gaat nu een liedje voor ons spelen, dat heet I Drive On. to what freedom is about If we slide between the bars It doesn't mean you will get far You'll be crawling back to sleep Where you feel safe We'd like to stretch our branches out To whatever comes our way And Letting go is letting go Gravity can't weigh. I like to have control when a season comes and goes. The tree leaves it up to the leaves, it up to the leaves. The clouds roll, the cars fly, and I drive on. The song that I could do. Sky hits horizon, and I drive on. Know their way around my heart and I left the door wide open from the stars and The moon is never whole like the light that fills my soul There's a part of me that's always in the dark One, Two, three, four The clouds roll, the cars fly, and I drive on, and it's all that I Sky hits horizon, and I drive on. The sun. ...voorstellen dat je in de auto zit en dat je hier wel mee kan vereenzelvigen. I Drive On van Lucas Bateau. Mocht u nog twijfelen om wakker te blijven tot vier uur, zeker doen. WNL heeft schijt aan concommentijd en komt met een te gek programma. De nacht van de verliezen straks een column van linkerballen... ...en een speciaal nummer van Lucas, ba Lucas Bateau live. De, de plek waar het Nederlands elftal gehuldigd had moeten worden... ...dat was natuurlijk het Museumplein. Spanje ging er echter met de beker vandoor. Ons Museumplein is nu dan, hè, rond de zomertijd, helemaal gevuld met toeristen. Waaronder een hoop Spanjaarden. Luister naar de reportage van WNL-reporter Hugo van Dijken... die het afgelopen EK met de Oranje-supporters op het Museumplein evalueert. Het is een van de eerste zonnige dagen van de zomer... en het Museumplein geniet er volop van. Het stikt er van de toeristen, veel daarvan Spaans... en we zien zelfs veel shirtjes van La Roja. tenues zijn daarentegen schaars. Het oude oranje is het nieuwe rood. Het enige oranje lichtpuntje is de dictie van enkele bouwvakkers... Eindelijk kunnen we een beetje genieten van de zon... terwijl de spelers van het Nederlands elftal dat al weken doen op Ibiza. John Heitinga, die een dag na de uitschakeling op per privéjet... naar het zonnige party-eiland vloog. Wes en Jo, die van een peuk leken te genieten aan de Spaanse playa. Ze leken het er maar zwaar mee te hebben. Ondertussen vielen voor de Nederlandse supporter weinig te partyen. Op het museumplein, Ground Zero, peilen wij of de echte verliezer... de supporter al over het verlies heen is gekomen. Meneer, voor u maakt het niet uit dat de Nederlandse niet goed heeft gepresteerd op het EK? Nee. Waarom is dat? Uh, ja, als je slecht speelt, dan ga je eruit. En u vond dat we heel slecht speelden? Ja. Vindt u het erg dat we niet gehuldigd worden hier op het uh, Museumplein? Uh, godzijdank niet. Waarom godzijdank? <laughs> de vorige keer, de, met de huldiging van de... na de verloren finale, werd er ook een huldiging gehouden. Ja, als je verliest, heb je geen huldiging uh, verdiend. Ook geen tocht. Ja, het een erge troep hier? Ja, het is een vreselijke puinhoop. Dus voor u maakt het eigenlijk niet uit dat we niet hebben gewonnen? Uh, voor het plein vind ik het prima. <laughs> en voor u zelf? <laughs> voor mezelf maakt het me niet uit. U heeft niet echt naar het WK of EK voetbal gekeken? Uh, ik heb het uh, na twee wedstrijden opgegeven. U had er geen zin meer in? Nee, ik zag het wel aankomen. Voelde u zich dan ook een verliezer? Uh, ja. ja, zeker. Ja. Na twee wedstrijden al? Ja, om eerlijk te zeggen was het me wel duidelijk toen. En had ik de hoop opgegeven, sorry. Ja. En jij, wat vond jij ervan? Uh, wel leuk, maar wel jammer dat we hadden verloren. Hier hadden we eigenlijk guldig moeten worden, hè? op het museumplein. Ja. Nee, dat was de vorige keer, weet je nog wel, toch? Toen hebben we hier wel gestaan. Oh ja. het WK. Maar dat was wel heel erg druk. Toen was het heel erg druk, ja. Mis je dat nu een beetje? Mm, nee. Voel jij je een verliezer? Nee. Mm, nee, want ik had gewet om... Uh op school gewet om wie er zou winnen en toen had ik het wel goed. Dus eigenlijk ben jij een winnaar? Ja. Bent u boos? Ik ben uh, teleurgesteld, maar uh, ja, toen ik uh, de eerste wedstrijd tegen Denemarken zag, toen had ik al vermoed dat uh, Nederland het niet zou gaan redden. Wiens schuld is dat? Nou ja, het hele Nederlandse elftal. hè. N niemand specifiek? Nou, zeker niet de trainer. De trainer die heeft zijn best gedaan, maar ja... Het zat er gewoon even niet in, dit keer. Hoe vond u het dat John Heiting gaat de dag na de uitschakeling al uh, op de Spaanse playa's lag? Nou, ik weet zeker dat hij net zo teleurgesteld was als ik, dus uh, ja. Maar hij ligt op het strand. Ja, nou ja. Wij, wij stonden hier in de regen. Nou, ik kan me die dag nog goed herinneren dat we uitge helemaal uitgeschakeld werden. En toen was het prachtig mooi weer, dus uh, ik vond het wel meevallen. Meneer, bent u boos op het Nederlandse elftal? Nee. Niet boos? Nee, niet echt. Maar teleurgesteld? Ja, dat wel. Heeft u daardoor nou een minder leuke zomer gehad? Ik niet hoor. Ja, door het weer wel, maar niet, niet zozeer door het Nederland zelf dan. En hoe vond u het nou dat uh, John Heitinga de dag na de uitschakelingen al op de Spaanse playas lag? Terwijl wij hier in dat, uh, dat slechte rot weer lagen? Ja, dat moet hij zelf weten. Ik denk dat hij dat er niet zo heel erg mee staat dat hij uh, uitgeschakeld werd. Die vult zijn zakken wel, dus. Uh... De supporters zat er meer mee. Ja, de, nee, sommige Nederlandse supporters wel. Die moesten heel snel de vlaggetjes naar beneden doen in, in de straten. Dus dat uh, was wel vervelend voor ze. meer goed. Kan gebeuren, toch? Vorig jaar gingen we massaal Marcel naar de tweede plek. En nu uh, was het... Uh, ja, dat werd ook echt niet verdiend. We mochten blij zijn dat we ermee mochten doen. Zo. Nu eens kijken wat de Spanjaarden er zelf over te zeggen hebben. Heb jij het hier een zin? in? Lekker aan het feesten hier. ¿Qué, qué? Hier hadden eigenlijk wij moeten zijn. No entiendo. Nou, het is duidelijk. De Spanjaarden die zijn aan het feesten op ons museumplein. En de Nederlanders die lijken het al een, een plekje gegeven te hebben. Mwah, mwah. Ik heb het nog geen plekje gegeven. Ik heb echt nog dat verlies heel erg dicht aan het hart. En dit is de nacht van de verliezer en in de nacht van de verliezer. Daarvoor zorgt Sportblog linkerballen voor ons vier columns. De tweede bijdrage gaat over een zanger die mee wilde liften op het succes van Oranje tijdens het EK. Heeft het EK in Polen en Oekraïne een grotere verliezer voortgebracht dan het Nederlands elftal? Helaas, het antwoord is ja. Maak kennis met Linke Leo, in de jaren tachtig een bekende in het circuit... en door Linkeballen.nl uit de groot getrokken om een EK-hit op te nemen... zonder toeters, zonder Wolterkruis en zonder plastic dingetjes uit de supermarkt... die ze tot ver na de uitschakeling bleven uitdelen. Geluks erbij, je ze bij meneer, hier neem de hele doos maar. We moeten er toch vanaf. De gedachte van Linke Leo was simpel. Wanneer had Oranje voor het laatst succes... En welk decennium hebben de Polen en Oekraïners het meest gemist in hun jaren achter het ijzeren gordijn? Het antwoord op beide vragen is natuurlijk de jaren 80 of de 80s, zoals sommige doorgesnoven radio-Veronica DJs met hun koffiestem altijd declameren. Het resultaat? Een van de grootste Nederlandstalige jaren 80 hits omgevormd tot een heerlijk in het gehoor liggend... deels op waarheid gebaseerd EK relaas... over een jongen die naar de finale wil... maar weinig kennis heeft van aardrijkskunde. Zonder toeters. Hadden we dat al gezegd? In potentie een wereldhit. Maar door de vroege uitschakeling van Nederland... heeft het nooit de status van pakweg... bijhouden van oranje kunnen krijgen. Daarom hier Linke Leo met Stiekem met je Gedansk. De tap staat klaar, de straten. Dacht en keek naar het feestje om me heen. Nee, dit jaar echt geen Engeland of Spanje. Geen Portugees, geen Duitsers en geen Lee. Drie uur s'nachts de week voor de finale. Ik val in slaap en krijg een visioen. Holland wint van aller rivalen. Ik ben een slechte, kampioen. Ik heb stiekem met je gedans, op weg naar de finale. Stiekem met je gedans, stiekem met je gedans. Ik, ik begrijp het wel, dat dit geen hit geworden is van Linker Leo. In het volgende uur weer een nieuwe bijdrage van linkerballen.nl. En dan nu kijk ik achter me, want daar zit Lucas Bateau. Uh, hij steekt een duim op jawel, ja, nee, je wel, toch? Je zit wel ongeveer klaar, want het nummer dat, we nu, uh, gaat, dat je nu voor ons gaat spelen... dat wilden we sowieso gaan draaien, maar dan in de originele uitvoering. En dat gaan we opdragen aan een man die van idool naar Sleumiel ging. Arjen Robben. Hij miste de kans voor de open doel tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Hij miste een penalty in de daaropvolgende ronde tegen Chelsea. Arjen werd uitgefloten. Opeens miste hij zijn Bruce boerse publiek uit Groningen en Eindhoven. Hij miste steun en toeverlaat. Daarvoor. Terug. De week daarvoor kreeg hij ja, een, een klap van Ribéry rib rib rib rib, terecht. Laten we erop houden dat hij even wakker geschud moest worden. Het mocht niet baten. Bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen Oranje en Bayern München... vanwege de commotie rondom Jawel Robben... werd de held van het EK 2004 en 2008 weer uitgefloten. Het Wendt. En oh ja, het EK in Polen en Oekraïne... Was hij nou geselecteerd? Of toch Elia? Of Babel? Of nee, was het toch Affelei? Ja, die ja, die het hele seizoen revaliderende was. Sorry hoor, ben even helemaal in de war van al dat gevoetbal in deze sportzomer. Robbe, die man die de uitgelezen kans miste om ons wereldkampioen te maken... In ons Zuid-Afrika. Zoals Back het ooit zong: Soy un perdedor. Ik ben een verliezer. Ja, Robbe, helaas ben jij de laatste tijd een grote verliezer. En achter mij moet Lucas Bateau het nu gaan proberen. Back met loser. Het is een lastige tekst, maar hij gaat hem opdragen aan je Robbe. Lucas Bateau live. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and I'm out to cut the junkie with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came in saying I'm insane and complain. Bought a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So, shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps, burning down the trailer park. Yo, cut it. So, you unpatador. I'm a loser, baby. So, why don't you kill me? So, uh, I'm a loser, baby, so why don't you Horses of evil on a bozo nightmare Ban all the music with the phony gas chamber Cause one's got a weasel, other's got a flag One's on the pole, shove the other in a bag With the rerun shows and the cocaine nose job Daytime crap of the folk singer slob He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing you can't write if you can't relate Trade the cash for the beef, for the body, for the hate Trade the... seems a piece of wax falling on a termite It's choking on the splinter. So, I won't a I'm a loser, baby. So, why don't you kill me? So, I won't a I'm a loser, baby. So, why don't you kill me? I'm a driver, I'm a winner. Things are gonna change, I can feel it. So you don't I'm a loser, baby. So why don't you kill me? So. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? je Robben, ik hoop dat hij luisterde. Dan heeft hij dat meegepikt en dan zeg ik Lucas, kom snel even hierbij. Want je bent hier nu twee uur te gast geweest, maar ik wil je toch ook nog wel even snel wat vragen. Dus de gitaar wordt op de standaard gezet. Lucas rent snel naar een andere microfoon, Kom naast mij zitten. Lucas Bateau, je bent hier de hele nacht bij ons geweest. Ja. En je hebt binnenkort een EP uit. Ja. Waar gaat die over? Zo, wat een goede vraag. Het gaat over... Het zijn vier nummers die gaan over... Gaan over verlies. Nou, dat, dan is het niet <laughs> voor niks geweest dat je hier in de nacht van de verliezen te gast bent. Ja, dat, dat is misschien te makkelijk. Nee, maar ja, ja er zit wel wat in. Er zit, er zit echt wel wat in. Go is echt uh, het nummer één, zeg maar. Dat gaat echt over verlies. Dingen die gaan in het leven. Uh, en de rest ook een beetje. Wanneer is die uit? 31 augustus. Hoe kunnen mensen er dan komen? Ga eerst maar eens naar Lucas Bateau. Met een K en -E En daar zie je vanzelf de rest. Nou, dat Facebook. gaan we doen dan. Ja, de tijd zit erop. Ik vond ja. het ontzettend leuk dat je er was. Zes nummers gespeeld. Waaronder Back, Loser. Speciaal voor Robben. Zo meteen in het volgende uur bellen we onder andere met Bouke Mollema. Blijf luisteren.